De Duivelsvoet. Wij vragen u te luisteren naar een hoorspel van Michael Hardwick, naar een verhaal van Sir Arthur Conan Doyle. Vertaling Ben Heuer, regie Leon Poveld. Het was in de lente van 1897 dat het ijzeren gestel van Sherlock Holmes enige verschijnselen van teruggang vertoonde. Door aanhoudende werkzaamheden van het meest inspannende aard en misschien bij gelegenheid verergerd door eigen onbezonnenheden. Voor zijn gezondheidstoestand had hij nooit de minste belangstelling gehad. Want zijn geestelijke vermogens kon hij volkomen losmaken. Maar tenslotte was hij genoodzaakt, op straffe van een langdurige ongeschikt verklaring voor alle werk, een volledige verandering van klimaat en lucht te zoeken. En zo kwam het dat wij ons in de lente van dat jaar samen in een klein huisje bevonden, dicht bij de Paul Dew Bay, in het uiterste puntje van het Cornwallse schiereiland. Van de dorpjes waarmee dit deel van Cornwall bezaaid is, was Tridennig Wallace het dichtstbijzijnde. We ontdekten dat de predikant van dit kerspel, Mr. Roundhay, zoiets als een archeoloog was. En wij maakten ook kennis met zijn kostganger, Mr. Mortimer Trigenis. Een rentier die het schrale inkomen van de geestelijke aanvulde door kamers te betrekken in zijn grote alleenstaande huis. Het waren deze twee mannen die op woensdag 16 maart geheel onverwacht onze kamer binnenkwamen. We hadden net ontbeten en zaten een pijp te roken. Uh, uh, uh, uh, Mr. Uh, uh. Mr. Holmes, er is vannacht iets allerzonderlings gebeurd. Ja, iets, iets al treurigst. Het is lekker wat beschikken voor de voorzienigheid. Dat u nou juist hier moet zijn. U, u bent de man die we net nodig hebben. Ja, Mr. Roundhay, ik moet u wel op attent maken dat Mr. Holmes hier is om op te knappen. En ja, de... Watson, doe me ja. een plezier. Ja, maar Holmes. Laat de heren uitspreken, Watson. Ja. Mr. Roundhay. Ja, dank u, dank u. Ja, de, zal ik het maar uh, vertellen, Mr. Trey Tja, dat... Uh... Dat zou wel het beste zijn. Goed, ja goed. Miss Rooms, onze vriend hier, bracht gisteren de avond door in gezelschap van zijn twee broers, Owen en George, en uh, van zijn zuster Brenda. Hun huis staat dicht bij het Steenekruis op een stuk heidegrond. Het heet daar uh, Trendennek Warten. Het, het was even na tienen toen hij wegging. De ze zaten toen om de tafel in de eetkamer kaarten te spelen. En ze waren in brakende gezondheid en in opperbeste stemming. Mr. Trigenis is gewoonlijk vroeg uit de veren... en toen hij vanmorgen voor het ontbijt die richting uit wandelde... werd hij ingehaald door het rijtuig van Dr. Richards. De dokter vertelde hem dat hij voor een dringend geval naar Tridenic Ward geroepen was. Natuurlijk reed Mr. Trigenis toen met hem mee in het huis deden zij een verschrikkelijke ontdekking. Zijn twee broers en zijn zuster zaten nog om de tafel, precies zoals zij ze had achtergelaten. De uitgespreide kaarten voor zich, naast kandelaars met opgebrande kaarsen. Zijn zuster lag achterover in haar stoel, mars dood. Naast haar aan, aan elke kant één zaten zijn broers, lachend, schreeuwend, zingend. Nou ja, Volkomen krankzinnig geworden. Maar, maar alle drie, zowel de dode vrouw als de beide waanzinnige mannen, hadden een uitdrukking van de verschrikkelijkste angst op hun gezicht. Het was als, als verwrongen en afschuwelijk om naar te kijken. In, de, in, het, in, het, in het hele huis was geen spoor van iemand te bekennen, behalve dan Mrs. Porter, de oude huishoudster. Zij vertelde dat ze die nacht vast geslapen had en geen enkel geluid had gehoord. Er was niets gestolen en, en niets overhoop gehaald. Ja, dat, uh, dit is dan in enkele woorden het hele drama, Mr. Holmes. De, de dokter weet geen raad met het geval. Een vrouw die zich doodschrikt. En twee gezonde, sterke mannen die, die zomaar hun verstand verliezen. Hij, hij weet niet waar hij de, de, de oplossing zoeken moet. Dan zal ik het bekijken. Maar Holmes... Doe, doe, Watson. Doe me er genoeg. Ja, maar... Mr. Roundhey... Ja. Bent u zelf al in het huis geweest? Nee, nee. Mr. Mortimer Trigenis kwam verslag uitbrengen op de pastorie. En daarna zijn we onmiddellijk hierheen gegaan om u te raadplegen. Hoe ver is het naar het huis waar ze dit merkwaardige terugspel afgespeeld heeft? Er ongeveer een, een, een mijl het land in. Dan wandelen wij er samen even heen. Wat? Maar eerst zult u graag een paar vragen stellen, Mr. Trigenis. Vraag wat u wilt, Mr. Holmes. Het is niet makkelijk erover te praten, maar ik zal naar waarheid antwoord geven. Vertelt u ons eens iets over gisteravond? Nou, ik, ik had daar gegeten, zoals de dominee al zei. En na het eten stelde mijn oudere broer George voor om een partijtje te gaan wisten. Daar begonnen we mee om ongeveer negen uur. En om kwart over tien stapte ik op. Ze zaten toen nog aan tafel. Vrolijk en wel. Wie liet u uit? Niemand. Ik ben alleen weggegaan. De huishoudster was al naar bed. En u deed de deur achter u dicht? Ja, natuurlijk. En de ramen? Hoe stond het daarmee? Die waren gesloten. En de blinden? Waren die ook gesloten? Nee, nee, die niet. Aha. En precies zo hebt u vanmorgen alles aangetroffen? Ja. Oh. Zoals ze daar zaten. Waanzinnig van angsten... En die arme branden, dood in de stoel. Ik zal de aanblik van die kamer nooit vergeten. Nooit. Zolang ik leef. Het is allemaal hoogst merkwaardig, ja. Ik neem aan dat u er zelf geen verklaring voor hebt. Het is, is duivelswerk, Mr. Holmes. Duivelswerk. Dit is niet van deze wereld. Er is iets in die kamer gekomen waardoor hun hoofd op hol sloeg. Dat kan geen menselijke vinding geweest zijn. Ik ben bang dat de zaak boven mijn krachten gaat... als we met iets bovenmenselijks te maken hebben. Maar laten we eerst eens een natuurlijke verklaring voor proberen te vinden... voor we terugvallen op een dergelijke theorie. Uh, daar ben ik het volkomen mee eens, Mr. Holmes. Wat u betreft, Mr. Trigenis... u leefde gescheiden van de rest van uw familie. Zij woonden bij elkaar en u woont op kamers. Ja, mm, yeah. dat is zo, Mr. Holmes... Of gewoon de zaak voorbij en afgedaan is. Ik zou er toch graag iets over willen horen. Ja. Nou, wij waren een familie van tinnengieters. Maar onze zaak in Redford hebben we van de hand gedaan om stil te kunnen gaan leven. Ik, ik zal niet ontkennen dat we onenigheid gehad hebben over de verdeling van de kopsom. Ja, een hele tijd hebben we elkaar niet aangekeken. Maar ja, die geschiedenis was al lang vergeven en vergeten. en We waren weer de beste vrienden. En als u terugdenkt aan gisteravond, herinnert u zich dan niet iets opvallends dat mogelijk enig licht kan brengen in deze duistere zaak en dat voor mij een leidraad zou kunnen zijn? Nee, nee, helemaal niet, sir. Bijvoorbeeld, waren de mensen zenuwachtig? Lieten zij niet merken dat zij een naderend onheil vreesden? Nee. Of ja, één ding is me opgevallen, hm? Toen we aan tafel zaten, zat ik met mijn rug tegen het raam... en mijn broer George, met wie ik samenspeelde, zat er recht tegenover. Ik zag hem een keer scherp over mijn schouder kijken en... dus draaide ik mij opkomen en, en keek. Het raam was dicht en de blinden waren omhoog. Eén ogenblik kreeg ik de indruk dat ik... dat ik iets zag bewegen in het struikgewas op het grasveld. Ik kon echt niet zeggen of het een mens of een dier was... Herinner me dat ik het er nog even met George over gehad heb. Ook hij meen die iets gezien te hebben. Maar u bent niet gaan kijken. Nee, het bleek ons iets van weinig belang. En u vertrok toen zonder dat zich iets van het kwaad had aangediend. Nee, is verder niets opgevallen. Merkwaardig, Alle merkwaardigst. Ik geloof dat we ons onverwijld met een Tridentic uh, Water moeten spoeden. Maar oh, nee Watson, het heeft geen zin je daar tegen te verzetten. Zelden heb ik een geval meegemaakt waarmee ze bij de eerste aanblik een zonderlinger vraagstuk aandient. Uh, dit is het huis, Mr. Holmes. Hé, hey, wat was dat voor een rijtuig? Mijn broers. George en Owen. Ontzettend. Ze worden het gesticht gebracht in Helston. Ja, voorzichtig Holmes. Je gooit die gieter om en nog alles over mijn schoenen ook. Goed neem me niet kwalijk, beste vriend. Ik kijk ja, niet waar ik liep. Ja. Kom, Mr. Trigenis. Probeer u goed te houden. Ja. Ja, sir. Laten we maar naar binnen gaan en eens kijken wat we daar kunnen ontdekken. Mr. Holmes, dit is de huishoudster, Mrs. Porter. Dit is voor u wel een verschrikkelijke zaak, Mrs. Porter. Oh, ik, ik... heb er geen woorden voor. Geen nacht blijf ik hier nog in huis. Ja, maar waar gaat u dan heen? Ik heb familie in Sint-Huis, Dominique, En daar ga ik vanmiddag nog naartoe. Ik heb begrepen dat u vannacht helemaal niets gehoord hebt. Geen enkel geluid, sir. En vanmorgen? Nou, ik... Uh, ik kwam beneden en... Toen zag ik ze. Ik viel meteen flauw. En daarna? Toen ik bij kwam, zaten ze daar nog. Wartel achter kracht, als idioten. En mijn arme meesteres. Eh? Ik gooi de draven op om wat frisse lucht te krijgen. Het was verschrikkelijk benauwd. En daarna holde ik naar buiten om de jongen de dokter te laten halen. En in deze kamer is alles nog zoals u het hebt aangetroffen? Ja, sir. De Kaarten over de tafel, kaartje opgebrand, Oh nee, alleen de stoelen zijn achteruit geschoven. <hums> het is hier een toestand geweest. Er waren maar liefst vier sterke mannen nodig om Mr. George en Mr. Owen in dat rijtuig te krijgen. Verschrikkelijk, ja. Ik zie dat uh, gisteravond een vuur aangelegd is. Ja, dat werd aangestoken toen ik er was. Het was gisteren een koude, vochtige avond. Oh, juist. Uh, Watson. Zeg ja, dat is Holmes. Ik geloof dat ik moet zoeken in de richting van vergiftiging door tabak, waar jij al zo vaak het terecht voor gewaarschuwd hebt. Ja, ja. Wat, uh, wat bedoelt u, Mr. Holmes? Als de heren er geen bezwaar tegen hebben, zullen dokter Watson en ik nu graag naar ons eigen huisje gaan. Ik denk niet dat we hier nog verder iets van belang zullen ontdekken. Maar, Mr. Holmes, ik zal over een en ander mijn gedachten laten gaan, Mr. Trigenis. En zodra ik iets naders weet, zal ik me met u en de dominee in verbinding stellen. Inmiddels wens ik u allebei het beste. Nee. Nee, dat is het niet. Dat is het niet, Watson. Uh, wat is het niet? Waar heb je het over? Holmes, ik wou maar dat je die hele zaak liet schieten. En dat je wat rust ging nemen. Dat weet ik, beste vriend. Ik moet frisse lucht happen, heb je me voorgeschreven. Juist. Nou, laten we dat dan maar doen. En een te maken langs de rotsen en vuursteentjes zoeken. Die zal je, naar alle waarschijnlijkheid, gauwer vinden dan aanknopingspunten voor deze zaak. Als je het mij vraagt. Misschien is dat wel zo hersenen te laten werken zonder voldoende gegevens is als het laten draaien van de machine op de hoge toeren. Daar komen brokken van. Zeer, zonneschijn en gedood Watson. De rest komt wel. En laten we het is in alle rust vaststellen waar we aan toe zijn, Watson. We moeten een stevig houdvast zien te krijgen aan het kleine beetje dat ons bekend is. Want mocht er nieuwe feit aan het licht komen, dan moeten we die onmiddellijke juiste plaats geven. Ik vind het best, Holmes, Als het dan moet. Dank je. Op de eerste plaats neem ik aan dat wij geen van beide geneigd zijn de schuld te schuiven op de duivel. En uh -huh. die dringt zich niet op deze wijze menselijke zaken. of niet. Best. Daar resten er dus drie personen die ernstig getroffen zijn door een bewuste of onbewuste menselijke handeling. Hm. Wel nu, wanneer vond dit plaats? Nadat Mortimer Trigenis de kamer verlaten later had, zover we kunnen aangaan. Maar een paar minuten maar later. De kaarten lagen nog op tafel. Een ja. tijdstip of ze gewoon naar bed gingen was al voorbij. Ze waren nog zelfs niet van houding veranderd en hadden hun stoelen nog niet achteruit geschoven. Ja, ja, dat is waar. Maar, Holmes, wat denk jij van die Mortimer? Wat heeft hij uitgevoerd nadat hij de kamer verlaten had? Ja, dat is van het allergrootste belang. Ja? Daar heb ik al over nagedacht. Nou, en? Zo langzamerhand kent je mijn methode wel. En dus zal het wel tot je doorgedrongen zijn waarom ik zo onhandig tegen die gieter op oh, ja. Daardoor kreeg ik een duidelijke afdruk van zijn voet dan anders mogelijk geweest was. Ik kreeg een prachtig voetspoor in dat natte zandbak. Ja, en ik een paar prachtige weken. Dus oh, mijn verontschuldigingen. Je herinnert je nog wel dat het gisteravond ook nogal vochtig was. Ja. Toen ik deze scherpe afdruk had. Kon ik namelijk zijn spoor uit vele anderen herkennen? Het schijnt dat hij zich snel verwijderd heeft in de richting van het huis van de dominee. Dan blijft dus alleen nog met zijn spoor erover. Ja, klaarblijkelijk is dit foutje volmaakt onschuldig. Wat zei Mortimer over iets of iemand die hij zag bewegen in Den? Ja, wat was dat? Het was een regenachtige avond. Het was donker en bewolkt. Iedereen die deze mensen wilde laten schrikken, was gedwongen zijn gezicht dicht tegen het glas te drukken. Ja. Anders had men hem niet gezien. Ja. Maar vlak voor het raam is een breed bloemperk en daarin valt niets van een voetspoor te ontdekken. Ah. Zie je nu onze moeilijkheden? Maar al te duidelijk. En toch zijn ze niet onoverkomelijk. We hebben alleen wat meer gegevens nodig. Trouwens, ik neem aan dat er in je uitgebreide archieven wel enkele zaken te vinden zijn die aanvankelijk even duister waren. Oh, heel wat. Dan schuiven we de zaak opzij tot we over wat nauwkeurige gegevens beschikken. En dan gaan we de rest van de morgen besteden aan de genoegens van de mens die het steden tijdperk nog niet te boven is. We hebben een bezoeker, Watson. Een bezoeker? Hoe komt je daarbij? De voetstappen staan op het pad duidelijk afgetekend. Ah, ja. Kijk, het spoor loopt tot de deur, maar het gaat niet terug. Laten we naar binnen gaan en eens dus horen wat er aan de hand is. Mr. Sherlock Holmes, in eigen persoon. Mijn naam is Sterndale, Dr. Leon Sterndale. U hebt misschien wel van mij gehoord? Natuurlijk, sir dit is mijn vriend, dokter Watson. Hoe maakt u? Prettig kennis met u te maken, dokter. We hebben u al een of twee keer in de vecht op de rotsen gezien. Ik verbeeld me dat leven in deze omgeving erg schaars zijn. Ik vind alle leven die ik nodig heb in Afrika, Mr. Holmes. Maar zelfs een ontdekkingsreiziger wil van tijd tot tijd weer eens genieten van oude overtrouwde plekjes. Als ik niet op reis ben, breng ik het grootste gedeelte van mijn tijd hier door. Ik heb een klein huisje hier niet ver vandaan in het bos van Beach and Science. Dan is het heerlijk rustig. Oh, juist. En uh, mag ik u vragen... Natuurlijk. Neemt u mij niet kwalijk dat ik u lastig val, Mr. Holmes. Maar ik was op terugreis naar Afrika. Ik zat er in het Toen mij vanmorgen het nieuws bereikte van deze verschrikkelijke gebeurtenis. Ik ben regelrecht teruggegaan om u met het onderzoek te kunnen helpen. Dan kent u de familie Trigenis dus. Die ken ik heel goed. Ze zijn van mijn moeder, nog familie van me. Mr. Holmes, dit is een ontzettende schok voor me geweest. En door terug te gaan hebt u natuurlijk uw boot gemist. Oh, dat is van minder belang. Ik neem wel een volgende. Dat noem ik toch eens vriendschap. Vind je niet, Watson? Bewonderlijk zwaardig. En uw bagage? Was die al aan boord? Ten dele. Het grootste deel is nog in het hotel. Hmm. Maar dit voorval kan toch beslist niet doorgedrongen zijn tot de ochtendkanten van Plymouth? Nee, sir. Ik kreeg een telegram. Mag ik vragen van wie? U bent wel erg nieuwsgierig, Mr. Holmes. Dat brengt mijn beroep mee. Oh. Nou, het was van de dominee, Mr. Roundhanks. Dank u. En zou u mij misschien nu willen vertellen... over uw verdenkingen in een bepaalde richting wijzen? Daar kan ik moeilijk een antwoord op geven. Ik kan u alleen zeggen dat ik me nog geen mening gevormd heb... over deze zaak, maar dat ik alle hoop heb... tot een bepaalde gevolgtrekking te komen. Het zou volbarig zijn nu meer te zeggen... Dan hoef ik mijn tijd hier niet langer te voldoen. Goedendag, heer. Goedendag. Holmes? Wat gaan we nou, beleven? Wat doe je? Een eenvoudige vraag dient een even eenvoudig antwoord te krijgen, beste Watson. Ik trek mijn jas aan en zet mijn hoed op. Ja, maar. Ik geef dokter Lien een steundeel of voorsprong van een paar minuten, maar ik zal zijn voetstappen volgen. Als ik jou was, zou ik me maar gaan verdiepen in een goed boek. Dat ik betwijfel of je me voor de avond mag Maar Hans, je moet rusten. Je... Oh, oh, oh. Maar, maar Hans, wat zie je eruit? Ja, dit was toch te gek. Je bent doodop. Is er een telegram voor me, Barton? Ja, ja. Het kwam al een tijdje geleden. Dank je. Hm. Van het hotel in Plymouth. Naam en adres we ook van de dominee gekregen. Ik heb getelegrafeerd om te achterhalen... ...of het geslag van dokter deel op waarheid berustte. En was dat dit geval? Het schijnt dat hij daar werkelijk de nacht heeft doorgebracht... ...en dat er al een deel van zijn bagage naar Afrika onderweg is. Hm, hm. Wat maak jij daaruit op? Tezen? Dat hij wel zeer veel belang moet hebben bij deze zaak. Als hij zich zoveel moeilijkheden op zijn hals houdt. Hij moet er belang bij hebben, ja. Dat is een draad die we moeten vasthouden, want die zou wel eens naar de ontknoping kunnen leiden. Ik ben blij dat je dat denkt. Al moet mijn arme Watson een nacht goed slapen. En we hebben de moeilijkheden weer achter de rug. Ja, ja, ik kom er We Wat nog een haatse in de morgen. Ja, een ogenblik. Oh, goedemorgen, dominee. Komt u binnen? Ja, dank u. Mr. Holmes, Mr. Holmes. We worden door de duivel bezocht. Mijn arme parochie wordt door de duivel bezocht. Satan's afloopt hier rond. We zijn aan hem overgeleverd. Ja, kalm alsjeblieft, om Ik kan niet kalm zijn. Ik zeg dat u dat... er duivelse dingen gebeurd zijn. Oh. En wat is dat precies, Mr. Oh. Roundtay? Mr. Martimer Madrid-Janis. Ja? Mr. Martimer Madrid-Janis is vannacht gestorven. Wat? Ja, met precies dezelfde verschijnselen als de rest van zijn familie. Mr. Roundtay, ja. staat u rijt er voor de deur? Ja. En kunt u ons allebei meenemen? Ja, dat zal wel gaan, ja. Dan stellen we ons op bij toch even uit, Watson... Mister Ronte we staan geheel al te uw beschikking. Maar we moeten vlug zijn. Heel vlug. Er mag daar niets veranderd worden. Uh, hier hoeven we niet aan te twijfelen, Holmes. Deze man stieren van schrik, van angst. Kijk hoe verkrampt en verwrongen die ledematen zijn. Dat ziet er afschuwelijk uit. Ja. Grote goedheid, hè. Ah, dat is die ontzettend benauwd. Ja, ja, dat had ik al eerder opgemerkt, Mr. Hollands. Dat komt natuurlijk door die lamp die daar midden op tafel staat, er ook. Mijn dienstbode gooide meteen alle ramen open toen ze hier binnenkwam, maar ik heb haar verboden de lamp uit te doen, zodat u kan zien wat er precies geweest is. Een zeer verstandige voorzorgsmaatregel, dominee. Dan laten we dan eerst maar eens die, die lamp bekijken. Dan kunnen we die tenminste doven. Ja. Ontzettend. Wat een fout. Watson, zie jij iets waarmee we kunnen meten? Waarmee we kunnen meten? Ja, er ligt hier een lineaal. Prachtig. Misschien wil jij zo goed zijn om van de boven van de lamp de maat te nemen. Ja. Dan kan ik het stenen kapje boven het lampenglas onder de loep nemen. Ik geloof wel dat het hoog tijd wordt dat we die lamp uitdraaien. Ja, dat doe ik wel even. Uh, ah, ja. Dat is beter. Ah, op dat kapje zit wat af, zie je? Ja. Daar moeten we een beetje van afschrappen. Mooi. Mooi zo. En dat doen we in deze envelop. Klaar. Ik heb de maat. Prachtig. Dit wat de lamp betreft. En nu zou ik graag een kijkje nemen in de slaapkamer van Mr. Trigenis. Mr. Roundhay. Oh, dat kan Die is vlak boven deze kamer. Oh, daar zie ik het rijtuig aankomen van dokter Richards. En gelukkig, hij heeft de politie wijzen. Het spijt me, Mr. Roundhay, maar ik kan hier niet blijven om de zaak met de politie te bespreken. Maar ik ben blij dat ik kan zeggen dat mijn onderzoek niet vruchteloos geweest is. Verder zult u mij ten zeerste verplichten als u mij goed wil willen overbrengen aan de inspecteur. Oh ja, bevestigt u vooral zijn aandacht op het raam van de slaapkamer en op de lamp in de zitkamer. Elk afzonderlijk is van betekenis en samen zijn ze beslissend. Oh, werkelijk? Ja, als de politie nog verdere inlichtingen wenst, zal ik ze graag geven. Watson, ik geloof dat wij nu maar elders aan het werk moeten gaan. Jouw diensten schijnen niet erg op prijs gesteld te worden, Holmes. Ja. Twee dagen zijn er voorbij en we betalen al teken van ze gehoord. We hebben in elk geval onze tijd niet in ledigheid doorgebracht. Nee. ...om het heerlijk hier rond te zwerven... ...en alles te overdenken. En onze proefnemingen met deze lampen... eenzelfde lampen als wij de morten met drie genus bezat... ...waren bijzonder leerzaam. Ja, ik begrijp maar niet wat jij hoopt te bewijzen... ...met vast te stellen hoe lang het duurt... ...voor de olie is opgebrand eh, en dat soort dingen. Luister, Watson. Je zou je herinneren dat er in beide gevallen... ...ondanks alle verschillen... één enkel punt van overeenkomst was... En dat betrof de atmosfeer in de kamer. Ja. Je zal je ook nog wel herinneren dat mrs Potter ons vertelde... dat ze flauw viel toen ze de kamer binnenkwam... en later de ramen openzetten om wat frisse lucht te krijgen. Ja, ja. Want het was er zo benauwd. Dat is waar. En je bent beslist nog niet vergeten hoe verschrikkelijk benauwd het ook was... in de kamer van Mortimer Trigenis. toen wij daar aankwamen... alhoewel de dienstbode alle ramen opengezet had. Ja, ja, dat weet ik nog heel goed. Weet. Het was ontzettend. Je zult moeten toegeven dat dit factoren van betekenis zijn. Vooral als ik je vertel dat de dienstbode in de pastorie later naar bed gebracht moest worden. En alleen omdat ze die met rook gevulde kamer was binnengegaan. Okay, in beide gevallen is er dus sprake van een vergifterde atmosfeer. In beide gevallen is er ook sprake van een verbranding. In de ene kamer is er een vuur dat brandt. In de andere kamer een lamp. Dat vuur had een noodzaak. Het was een kille vochtige avond. Maar de lamp werd aangestoken, zoals af te leiden valt uit het olieverbruik, toen het al hoog en breed dag was. Maar waarom? Omdat er stellig enige samenhang is tussen drie dingen: de verbranding, de benauwde atmosfeer en tenslotte de krankzinnigheid of de dood van deze ongelukkige mensen. Dat is duidelijk, nietwaar? Nou, het scheint zo. We mogen dit tenminste ervaren als een grondslag waarop we verder kunnen werken. We zullen dan veronderstellen dat er in beide gevallen iets verbrand werd, waardoor er een atmosfeer geschapen werd die vreemde vergiftigingsverschijnselen veroorzaakte. Goed. In het eerste geval, dat van de familie Trigenis, werd deze substantie in het vuur gedeponeerd. Het raam was dicht. Maar door het vuur werd natuurlijk een bepaalde hoeveelheid van deze giftige damp de schoorsteen ingeplaatst. Ja. Daaruit zouden we moeten afleiden dat de vergiftigingsverschijnselen minder moeten zijn dan in het tweede geval... ...omdat de damp daar minder ontsnappingsmogelijkheden had. Yes. En dit schijnt dan ook door de gevolgen bevestigd te worden. Van de familie Trigenis werd alleen de vrouw gedood die vermoedelijk gevoeliger was dan haar twee broers... ...die werden tijdelijk of misschien wel ongeneeslijk krankzinnig. Dat klaarblijkelijk de eerste uitwerking van het giftige spul is. In het tweede geval was het resultaat volledig. Onze opvatting dat het vergif in werking treedt door verbranding... ...wordt door deze feiten dus bevestigd. Dat lijkt allemaal zeer aannemelijk, Holmes. Omdat ik dit overwogen had, keek ik in de kamer van Mortimer Trigenis... Natuurlijk uit naar overblijfselen van deze substantie. Over de hand liggend plaats leek mij het stenen kapje boven de lamp de hoek opvangen. En daar ontdekte ik dan ook wat vlokken as. En in de hoeken een randje bruinachtig poeder dat nog niet was opgebrand. Je hebt gezien dat ik er de helft afgeschaafd heb en in een envelop gedaan. Waarom maar de helft? Mijn beste Watson, het is niets voor mij om de officiële politiemacht dwars te zitten. Over de bewijsstukken die ik vond, kunnen zij ook beschikken. Het vergif op de lamp is achtergebleven. Als ze er maar zoeken, dan kunnen ze het vinden. Ja, maar uh, wat nu? Nu gaan we onze eigen lamp aansteken, Watson. Nou, we beginnen met een raam open te zetten. ...van twee verdienstige leden van de maatschappij te voorkomen. Ik geloof werkelijk. Indien jij als verstandig man even wel besluit om je terug te trekken... ...zal ik je niet... Uh... Ik wil je alleen even herinneren aan je gezondheidstoestand. Dus je blijft erbij tot het einde? Ja, natuurlijk. Ja, ik dacht wel dat ik wat zo kende. Als je nou in de lunchstoel... ...hier, ja? waar je het open raam gaat zitten... ...ja, mooi zo... Ja, ja. Dan zet ik deze stoel tegenover, je. Ja. Mooi. Zo. Dan zitten we op gelijke afstand van het vergif en we zitten recht tegenover elkaar. Ja. De deur laten we op een keer staan. We moeten elkaar in de gaten houden. Mm -hmm. Mochten de verschijnselen verontrustend worden, dan maken we een eind aan de proef. Is dat duidelijk? Volkomen. Dan gaat het gebeuren. Ik neem wat poeder. Veel is er niet meer over. En leg het op de brandende lamp. Zo. En nu moeten we rustig afwachten wat er gaat gebeuren. Lang hoefden we niet te wachten. Ter nauwernood had ik plaatsgenomen... of ik werd nog bewust van een dikke, muskusachtige geur... indringend en weerzinwekkend. Na het eerste vleugje al... verloor ik alle beheersing over mijn verstand en verdelingskracht. Een dikke, zwarte wolk ongezien tot dusver, doemde voor mijn ontstelde zinnen op... en daarin was alles samengepakt... dat afschrikwekkend, monsterlijk en onuitsprekelijk boosaardig... in dit heelal is. Een beklemmende angst maakte zich van mij meester. Ik voelde dat mijn haren te berg gereden... dat mijn ogen uitpeilde... dat mijn mond zich opensperde en dat mijn toon vastgekleefd zat. Ik probeerde te schreeuwen, maar hoorde alleen vagen, schorre kras, dat wel mijn stem was, maar van afstand kwam, en los van mijzelf. Op hetzelfde ogenblik, in een poging om te ontvluchten, brak ik door die wolk van vertwijfeling heen, en kreeg ik een vluchtig beeld van het gezicht van Holmes, spierwit, verstijfd van schrik, Dezelfde blik die ik gezien had op het gelaat van de dode. Het was deze verschijning, die mij een ogenblik mijn gezonde verstand en mijn kracht terug gaf. Ik sprong van mijn stoel, sloeg mijn arm om Holmes en samen strompelden wij naar de deur, tuimelde naar buiten en liet ons vallen op het grasveld. <lacht> Watson, ik ben je niet alleen dank voor schuldig. Ik moest je ook mijn verontschuldiging aanbieden. Zonder jouw hulp was ik nooit uit die kamer gekomen. Het was onverantwoordelijk, dit experiment. Jou had ik er helemaal niet in mogen betrekken. Het spijt me werkelijk, Watson. Je weet dat ik het een voorrecht vind je te mogen helpen, Holmes. Ik doe het graag. Ja. We gaan wel wat al te ver als we ons in de waanzin storten. Een nuchter toeschouwer zal ons trouwens al gek verklaard hebben... ...voor we met dit dolle experiment van wal staken. Ja. Ja. Ik had nooit gedacht dat de uitwerking zo hevig zou zijn... ...en zo onverwacht te komen. Ja. Hoe gaan we dadelijk... ...nou weer naar binnen? Nou, ik heb gelukkig een lamp genomen... ...waar nog maar heel weinig... ...olie in zat. Oh. Die is al opgebrand. Tussen moeten we hier... ...in de frisse lucht blijven. Ja. Ja. Laten we maar dankbaar zijn... ...dat we er zo zijn afgekomen. En daar heb ik niet het minste bezwaar tegen. Ja. Ik neem aan... ...dat er bij jou niet de minste... twijfel bestaat... Voelt deze treurspeler teweeggebracht werd. Nee, zeker niet. Maar de oorzaak is nog steeds in duisternis gehuld. Kom, laten we hier in het creëertje gaan zitten en ga ik even samen bepakt. Ja, dat is een goed idee. Dat verheerende spul schijnt er in mijn keel te zitten. Dat <tie> verbaast me niet. Wel, het valt niet te ontkennen dat alle getuigenissen wijzen naar Mortimer Trigenis. Ja. Deze kerel is in het eerste treurspel de misdadiger geweest, en in het tweede was hij het slachtoffer. Ja. Om te beginnen mogen we niet uit het oog verliezen dat er een, een familietwist is geweest, waarop later een verzoening volgde. Ja. Ja. Hoe scherp die twist geweest is, weten we niet. En hij we weet ook niets van die verzoening af. Maar als ik aan de Tricennes denk, met dat gezicht en die kleine, geniepige kraaien oogjes achter dat brilletje, dan lijkt het me dat dit niet een man geweest is met een bijzonder vergeeflijke natuur. Ja, daar ben ik het mee eens. <laughs> Vervolgens wil je, je nog wel herinneren dat hij iemand in de tuin had gezien. Dat idee was van hem afkomstig. Leidde onze aandacht van de werkelijke oorzaak van het treurspel even af nee. En hij had meteen iets om ons op een dwaalspoor te brengen ja. En tenslotte Als hij niet het vergif in het vuur gooide op het moment dat hij de kamer uitging Wie deed het dan wel? Was iemand anders binnengekomen dan zou de familie van tafel opgestaan zijn en Trouwens in dit vredige Cornwall komt er s'avonds na uur geen bezoek meer dus alles duidt ook dat Mortimer Triegennis schuldig is. En zijn eigen dood was zelfbewust. Dat is op het eerste gezicht geen onaannemelijke veronderstelling. Een man die schuldig is aan een dergelijk misdrijf, die zijn eigen familie op deze wijze in het verderf stort, zou door vroeging tot een wanhoopstaat kunnen komen. Er zijn evenwel nog enkele sterke redenen die daar tegen pleiten. En die zijn. Er is één man in Engeland die daar een antwoord op kan geven. Ik heb het zo geregeld dat we nog vanmiddag uit zijn mond de feiten zullen horen. Hm. Ah, hij is iets eerder dan we hadden afgesproken. Dokter Strundel? Misschien dat u zo vriendelijk zijn deze kant uit te gaan, dokter Strundel. U hebt mij ontboden, Mr. Holmes. Een uur geleden kreeg ik een briefje... En ik ben gekomen, alhoewel ik werkelijk niet begrijp waarom ik u bevelen zal opvolgen. Misschien kunnen we dit punt ophelderen voor onze wegen zich scheiden. Inmiddels ben ik u dankbaar voor uw beleefde inwilliging. Deze ongewone ontvangst in de open lucht van schuldige dokter stern maar mijn vriend Watson en ik... hadden bijna een hoofdstuk toegevoegd aan wat de kranten plegen te noemen de gruwel van Cornwall. Momenteel geven we de voorkeur aan frisse lucht. Neemt u plaats, dokter Stalendeel. Oh, goed. In elk geval kunnen we van hieruit iedereen zijn aankomen. En omdat de zaken die wij te bespreken hebben... u persoonlijk diep zullen schokken... is het wel verstandig om ergens te praten... waar we niet afgeluisterd kunnen worden. Ik ben erg benieuwd te horen waarover u praten wil... dat mij diep zal schokken. Het doden van Mortimer Trigenis. Ik heb zo lang tussen wilde en buiten alle wetten geleefd... dat ik zelf de wet in handen plicht te nemen. U doet er goed aan dit niet te vergeten, Mr. Holmes. Ik zou u niet graag schade berokkenen. Ik verlang er even weer naar u schade te berokkenen. Het duidelijkste bewijs is wel dat ik u heb laten roepen en niet de politie. Wat bedoelt u? Als u me denkt te overbluffen, Mr. Holmes... dan bent u echt aan het verkeerde adres. Maar laten we niet langer om de zaak heen draaien. Wat bedoelt u? Dat zal ik u zeggen. En de reden waarom ik dit zeg is... dat ik hoop dat openhartigheid met openhartigheid beantwoord zal worden. Wat mijn volgende stap is... hangt helemaal af van de aard van uw verdediging. Van mijn verdediging? Jawel, sir. Mijn verdediging tegen wat? Tegen de beschuldiging Mortimer Trigenis gedood te hebben. Wel, alle trommels, u blijft aan de gang. Steunt daar uw hele succes op? Op dit verbazingwekkende bluffvermogen? De bluff komt van uw kant, dokter Sturndale, niet van mijn kant. En dat zal ik u bewijzen door de, de feiten te noemen waarop mijn conclusies gebaseerd zijn. U bent ter Plymouth teruggekeerd, die tegenstaan een groot deel van uw bezittingen al onderweg was naar Afrika. Daar zal ik verder niets van zeggen. Behoudens dat dit mij duidelijk maakte dat u een van de factoren was... waarmee rekening gehouden diende te worden bij de reconstructie van dit drama. Ik, ik kwam terug omdat... Ik heb uw redenen gehoord en ik acht ze onvoldoende en niet overtuigend. Daar zullen we niet langer bij stilstaan. U kwam hier om te vragen wie ik verdacht. Ik weigerde u een antwoord te geven. Daarop ging u naar de pastorie stond buiten een tijdje te wachten en keerde ten slotte naar huis terug. Hoe weet u dat? Ik volgde u. Ik heb niemand gezien. Dat kunt u verwachten als ik u volg. U hebt thuis een rustloze nacht doorgebracht. U hebt zekere plannen gemaakt die u de volgende morgen vroeg besloot uit te voeren. Toen het op mijn net licht begon te worden, bent u de deur uitgegaan. U hebt uw jaszak gevuld met kiezelsteentjes die bij het tuinhek opeengehoopt lagen. Nee, maar... U bent snel de mijl naar de pastorie af gaan leggen. Ik moog opmerken dat u toen dezelfde tennisschoenen droeg die u momenteel aan hebt met die geribbelde zolen. Bij de pastorie ging u de boomgaard door. U ging langs de heg aan de zijkant van het huis en toen stond u onder het raam van de kostganger Mortimer Trigenis. Het was al licht, maar in het huis scheen alles nog gerust te zijn. U diepte wat kiezelsteentjes uit uw zak op en gooide die tegen het raam boven u. Ik geloof dat u de duivel zelf bent. U moest wel twee of drie handjes rind gooien voor Trigenis aan het raam verscheen. U wenkte hem naar beneden te komen. Hij kleedde zich vlug aan en daalde de trap af naar de zitkamer. U ging door het raam naar binnen. U hebt een onderhoud met hem gehad, tamelijk kort, terwijl u in de kamer heen en weer liep. Toen ging u naar buiten en sloot het raam. U stond op het gras een sigaar te roken en keek naar wat er binnen gebeurde. Ten slotte, na de dood van Drie verdween u weer zoals u gekomen was. De tafel, Morguala. Vertelt u eens, dokter Sturndale. Hoe rechtvaardigt u een dergelijk gedrag en welke motieven had u voor deze handelwijze? Ik verzeker u dat ik de zaak voorgoed uit handen geef als u wel probeert wat op de mouw te spelen. Ik... Ik... Ik heb het hierom gedaan. Kijk, deze foto. Brenda Trigenis? Ja, Brenda Trigenis. Ja, daar heb ik van gehouden. Een jaar heeft zij van mij gehouden. Dat is het geheim van mijn afzondering in Cornwall. Waar de mensen zich over verwonderd hebben. Uh -huh. Ik kon niet met haar trouwen. Ik heb een vrouw die me jaren geleden in de steek gelaten heeft. Toch was echt scheiding onmogelijk. U kent de Engelse wetten. Oh, daar hebben Brenda en ik nu jaren voor gewacht. Om dit mee te maken. Dan gaat u verder? De dominee wist het hadden hem in vertrouwen genomen. Daarom stuurde hij me dat telegram en kwam ik terug. Kijk, kent u dit goedje, dokter Watson? Radix pedis diabolis. Duivels, Duivelsvoetwortel. U bent dokter. Hebt u daar ooit van gehoord? Nooit. Dat is geen aanmerking op uw vakkennis, dokter. Want ik geloof dat men het nergens in Europa kent. Alleen een laboratorium in Budapest heeft er een monster van. Heeft zijn weg nog niet gevonden naar de artsenijkunde of de handboek over het vergift. Wat is het? De wortel heeft de vorm van een voet. Enerzijds lijkt het een mensenvoet, anderzijds een bokkenpoot. Vandaar die wonderlijke naam die waarschijnlijk afkomstig is van een botaniserende zendeling. Het vergif wordt in sommige delen van West-Afrika gebruikt... ...door medicijnmannen bij gods -oordelen. Ik heb dit onder heel bijzondere omstandigheden bemachtigd... ...in het ubangi gebied Ziet u? Een gewoon rood-bruinachtig poeder... ...dat op snuif lijkt. Wel nu, sir. Ik heb u al gezegd hoe mijn verhouding was met de familie Trudjanis. Omwille van Brenda... ...ging ik vriendschappelijk om met haar broers. Er was ruzie in de familie geweest over geld... ...dat door Mortimer ontvreemd werd... ...maar dat scheen bijgelegd te zijn. Mortimer was een heel sluwe kerel... ...vol slinkse streken. En er gebeurde ook tal van dingen waar ik hem van verdacht... ...maar ik kreeg nooit de bewijzen in handen. Enkele weken geleden liet ik hem... het een en ander van mijn Afrikaanse snuisterijen zien... En bij die gelegenheid vertelde ik hem iets over de merkwaardige eigenschappen van dit poeder. Dat het die hersencellen prikkelt die de angstemoties regelen... en wel zo sterk dat het krankzinnigheid en zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Ik vertelde hem ook dat de Europese wetenschap hier niets tegen kan uitrichten. Ik weet toch goed hoe hij me overstelde met vragen. En ik ontdekte later dat hij achter mijn rug iets van het poeder weggenomen had... Daar heb ik verder geen aandacht aan geschonken. Tot ik in Plymouth het telegram van de dominee kreeg. Toen Mortimer Trigenis u veilig op zee waande. Toen ik de bijzonderheden hoorde... wist ik met zekerheid dat mijn vergif was gebruikt. Ik ging u opzoeken in de veronderstelling... dat u door de een of andere verklaring tot dezelfde slotsom gekomen zou zijn. Maar er was natuurlijk geen andere verklaring voor te vinden... Ik was ervan overtuigd dat Mortimer Trigenis het duivels voetpoeder voor zijn familie had gebruikt. met de bedoeling een gezamenlijke bezittingen in te palmen. En zodoende doodde hij Brenda. Het enige wezen waar ik van gehouden heb. Zoals ik de enige was. waar Brenda echt vernietigd. Doet u maar kalm aan, dokter Sterndale. Ik moet verder gaan. Vroeg me af. Zal ik de zaak in handen van de justitie geven? Maar zou een jury van buitenmensen een zo fantastisch verhaal ooit geloven. Dat betwijfel ik. En toch schreeuwde alles in mijn onwraak. En zo besloot ik dat hij hetzelfde lot zou delen dat die andere naartoe bedacht. Nu heb ik u alles verteld... De rest, weet u. Ja, maar we willen graag horen wat er gebeurt in de kamer van Mortimer. Ik zei hem ronduit dat ik gekomen was als rechter en als voltrekker van het vonnis. Ik stak de lamp aan, deed het de poeder erop en dreigde dat ik hem zou neerschieten als hij probeerde de kamer te verlaten. De ellendeling verstijfde van schrik toen hij mij revolver zag... Hij stierf binnen vijf minuten. En hoe stierf hij? Maar hij heeft niet meer geleden dan Brenda. En zij was onschuldig, Mr. Holmes. Als u van een vrouw hield, Mr. Holmes... zou u misschien hetzelfde gedaan hebben. Goed dan ook, u kunt met me doen wat u wilt. Er is geen mens die de dood minder vreest dan ik. Wat waren uw plannen... Ik was van plan naar Centraal-Afrika te gaan. Mijn werktuig is nog maar half klaar. Ga daar dan heen en maak de andere helft ook af. Ik voel er tenminste niet zo om dit te verhinderen, dokter maar... Steundeen. Mr. Holmes. Ik... Goedendag. Enkele niet-vergifterde walmen... er nu een welkome afwisseling zijn, Watson. En gelukkig had ik mijn pijp in mijn zak... toen we naar buiten renden. Wat een ongelooflijke zaak, Holmes. Ik heb nooit op deze wijze van een vrouw gehouden, Watson. Maar als dit het geval was geweest... en als de vrouw die ik liefhad had... zo aan haar eind was gekomen... zou ik misschien precies zo gehandeld hebben... ...als onze buiten alle wetten staande levenjager. Wie weet. Maar ik geloof dat je één ding moet toegeven. Dat we niet geroepen zijn om in deze zaak tussen beiden te komen. Zou jij deze man aanklagen? Zeker niet, Holmes. Zeker niet. geluisterd naar De Duivelsvoet, een hoorspel van Michael Hartwick naar een verhaal van Sir Arthur Conan Doyle. Vertaling Ben Heuyer, regie Leon Povil. U hoorde de stemmen van Huip Orizant, Weile Constant van Kerkhoven, Louis de Bree, Willy Ruis, Dogi Rugani en Frans Somers.